Drie uur. Clemens Peters met het NHS Journaal. De politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de moord op advocaat Dirk Wiersum. Eerder deze week werden er ook al twee aanhoudingen verricht in verband met deze zaak. Een arrestatieteam hield de verdachte afgelopen nacht staande op de openbare weg. Hij is vervolgens in volledige beperking geplaatst en ook is zijn huis inmiddels onderzocht. Tijdens renovatiewerkzaamheden in een woning aan de Mesdagstraat in Amsterdam hebben bouwvakkers in de kruipruimte een pakketje met vier handgranaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieven worden op een veilige plek vernietigd, al dus de politie. Niet duidelijk is of de handgranaten daar al meer dan 70 jaar liggen of dat ze daar later zijn neergelegd. Griekenland wil de overvolle opvangkampen op de eilanden vervangen door gesloten opvangcentra. Ook worden de komende weken zo'n 20.000 asielzoekers verplaatst naar het vasteland. De Griekse regering wil zo meer controle krijgen over de migranten en voorkomen dat ze onopgemerkt op het vasteland terechtkomen. Op de Griekse eilanden zitten nu meer dan 36.000 migranten en vluchtelingen. Sommigen slapen noodgedwongen buiten het kamp in tenten. De inspectie SZW heeft vijf mensen opgepakt voor fraude met werkloosheidsuitkeringen. Ze zouden Poolse arbeidsmigranten hebben geholpen met het verkrijgen en behouden van een WW-uitkering, terwijl ze daar geen recht op hebben. De arrestaties waren onder meer in Rotterdam, Dordrecht en Noordwijk. Ook zijn vijf woningen en drie kantoorpanden doorzocht en er is beslag gelegd op administratie, computers en een auto. Het weer. In het noorden blijft het nog lang mistig. Vanmiddag trekt de lage bewolking over en wordt het grijzer. Het wordt 4 tot 6 graden. Maar in de mist niet warmer dan 2 graden. Vannacht kan het soms opnieuw licht gaan vriezen. Morgen droog en soms wat zon. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn meerdere problemen rond Amsterdam. Op de A10 aan de zuidkant richting Utrecht staat het vast tussen Osdorp en knooppunt Amstel. Je hebt daar 10 minuten vertraging na een aanrijding, maar de weg is wel weer vrij. Daardoor staat het ook vast de andere kant op voor Amsterdam buiten Veldert. Ook daar 10 minuten op onthoud. En op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam een half uur vertraging... tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10... En dat heeft te maken met een ander ongeluk. Daardoor is ook de verbindingsweg van de A10 naar de A8 richting Zaandam dicht. En je hebt daardoor 10 minuten vertraging bij knooppunt Koenplein op de A10. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 To do. Now give me just a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 moet ik een stapje Boy, I want to love me, I need mean We're to so know a good time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 Hold me